6 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. De Europese Commissie tevreden over het Amerikaans akkoord schuldencrisis. OV chipkaart volgend jaar voor hele spoor geldig. En oproeppolitie ontruimt Tagrierplein in Cairo. De Europese Commissie noemt het Amerikaanse Principeakkoord over de schuldencrisis goed nieuws voor de Europese economie.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 Eerder voorspelde de vereniging dat de belastingverlaging tot 10% meer verkochte huizen zou leiden in het derde kwartaal. De Poolse man die vrijdag door de Marchusé werd neergeschoten op Eindhoven Airport, blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, bedreiging en poging tot zware mishandeling. Hij werd vrijdag voor de vertrekhal neergeschoten door de Marchusé. De man was bewapend met een mes. De invloed van het weer op de opkomst bij verkiezingen is veel kleiner dan algemeen wordt aangenomen. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Bij zeer zware regen daalt de opkomst met maar 1%. Uitbundige zon zorgt voor ongeveer anderhalf procent meer stemmers. Net als vorig jaar moeten voetbalscheidsrechters bij zware overtredingen sneller een rode kaart trekken.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 ANDB Verkeersinformatie. Veel files staan er niet. De files die er staan zijn veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid 4 kilometer. Het alternatief is de A27. De A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein 3 kilometer. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A20 naar Hoek van Holland. Ook op de A16 is het wat drukker daardoor. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen Reewijk en Nieuwerbrug 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Goedenavond, zes minuten over zes. Op Capitol Hill in Washington is het trekken, duwen, paaien en onderhandelen op dit moment. Want de leiders van de Republikeinen en Democraten bereikten vannacht weliswaar een compromis over het verhogen van het schuldenplafond. Nu de andere leden van het congres en het Huis van Afgevaardigden nog. Jacqueline Ekman is op Capitol Hill. Jacqueline, hoe zou jij de sfeer omschrijven daar bij jou? Ja, het is een, een dag van koortsachtig vergaderen en overleg. Ik bevind me nu in een gebouw waar de congresleden van het Huis van Afgevaardigden kantoor houden... Er staan hier de talloze camera's opgesteld om de politici op te vangen en ze te vragen naar de laatste stand van zaken. Want vandaag wordt het druk vergaderd. De leiders praten met de democraten en de republikeinen met een achterban. En het voorstel, het bezuinigingsvoorstel wordt uitgelegd en bediscussieerd. En zowel de, met de congresleden als van het, huis van, van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat is het. Daarnaast is er ook nog overleg. ...tussen de politici en de kiezers om te horen wat zij van het plan vinden. Moeten ze het afkeuren of goedkeuren? Een spannende dag dus ook hier. Ja, en met welke kiezers praat je dan? Vraag ik me af. Dat zijn er nogal wat in Amerika. Ja, er is, er, er, er, er is druk gemaild, er wordt gemeld, er wordt gebeld uh, naar de kantoren van de, van de politici in hun staten, in hun, in hun steden. En uh, op zo'n manier krijgen ze toch een gevoel of ze, of ze het goede besluit gaan nemen. Wat heb je, wordt er vandaag nog gestemd? Heb je al een beetje zicht op hoe vandaag gaat verlopen verder in Washington? Ja, zojuist is bekend geworden dat er uh, vandaag eerst in het huis van afgevaardigden gestemd gaat worden... en daarna pas in het Senaat. Uh, hopelijk kan dat allemaal vandaag nog gebeuren, maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar dat is natuurlijk allemaal heel erg spannend, want um, uh, vooral hier in het huis van afgevaardigden... is er nogal wat werk te verrichten... Um, uh, John Boehner, de leider van de Republikeinen van het Huis van afgevaardigden, moeten met name de Tea Party-collega's achter zich zien te krijgen. En um, uh, veel van deze uh, 87 Tea Party nieuwelingen... ...vinden die bezuinigingen die nu op tafel liggen... Uh, ...waarschijnlijk niet ver genoeg gaan. En sommigen willen überhaupt uh, geen verhoging van het van. Maar ook de Democraten uh, vinden het, een aantal Democraten... ...dan vinden dit geen goed plan omdat er helemaal geen um, belastingverhoging voor de wijken in zitten. Ik sprak net een democraten en die zei van nou ik ga tegenstemmen, want de, de Tea Party aanhang heeft gewoon veel, veel te veel zijn zin gekregen. Dus um, uh, er is hier nogal wat werk te verrichten uh, voor de leiders van de partijen om. Uh, de achterban op één lijn te krijgen. Anders moet er weer opnieuw onderhandeld worden... met alle vervelende gevolgen van dien. Jacqueline Ekman hoorde u vanuit Washington. Dat schuldenakkoord, dat principeakkoord... leek de Europese beurzen een goede dag te bezorgen. Toch sloot de Amsterdamse beurs met bijna procent verlies. Tom Muller is analist bij Theodor Gielissen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zit u ook met argus ogen te volgen wat er nu in Washington gebeurt? Ja, meer dan. Zeggen dat we er wel vanuit gaan dat daar een deal komt, hoe op het laatste minuut dan ook. Dus wat dat betreft die hoop doet wel even. En, en wat verklaart dan dat verlies? Ja, het verlies komt eigenlijk door wat uh, macro-economische cijfers uit Amerika. Dat wil zeggen, de index voor de uh, inkoopmanagers die dus uh, materialen zo inkopen voor het, de industrie, was duidelijk lager dan verwacht. Geeft dus aan dat de economische bedrijven in Amerika behoorlijk wegzakt. Wat we dus ook al afgelopen vrijdag zagen. En als je dat combineert met die schulden? Ja, dat betekent eigenlijk wat de schulden betreft, heb je een lange weg. En die twee of drie jaar, maar langer nog om dat een beetje op een normaal niveau te krijgen. Maar de economische gang van zaken, wil zeggen, economische groei, moet toch een basis zijn. om onder andere de schulden mee naar beneden te krijgen. En je zal wel groei zien, maar toch wat minder dan we tot nu toe hadden verwacht. En dan riep iedereen: dat de akkoord is heel belangrijk, ook voor de beurzen. Nou, dan is dat de akkoord er, in ja. ieder geval in principe. En dan, dan is het nog niet goed. Die beurzen zijn niet snel tevreden, vind ik. Nee, zo lijkt het er ook wel op. Maar je moet ook zeggen, de mens leidt het meest door het leiden en het feest. Dus ja. wat dat betreft, nu dit akkoord er is, valt dat niet meer in het leiden. Maar ga je weer bang zijn voor de economische groei. Maar ik ga ervan uit dat in het de derde en vierde kanaal weer langzaam zeker wat bijtrikt. Ah, want als er nou geen akkoord was gekomen of niet komt... wat, wat denkt u dan dat, dat er gebeurt op de beurs? Ja, dan was de beurs behoorlijk verder naar beneden gegaan. Even ongeacht het feit dat het akkoord er toch wel zou komen... binnen één of twee of drie weken. Maar uiteindelijk is men toch bevreesd dat het repercussies heeft... op de gewone normale gang van zaken dat bedrijven en consumenten niet meer besteden. Dus dan was het een negatief beeld geweest. Ja, en, en de Amerikaanse beleggers uh, die zijn nu nog bezig natuurlijk. Hoe, hoe gaat het daar? Nou, ze begonnen heel goed de dag met een plusje van 1%, maar dat zakte snel weg ook nadat die economische cijfers waren gekomen. Dus nu zit je er behoorlijk in de min in Amerika, min een procent bijna. En wat dat betreft mogen we hopen dat de definitieve deal in het Senaat en Huis, zoals net werd gezegd, dat die vandaag er ook komt. Zodat in ieder geval een beetje ondergrond komt. Zodat het niet verder nog meer wegzakt. Ja. Want komt er nog ander nieuws waar we even goed op moeten letten, economisch gezien, deze week? Ja, deze week nog flink wat. We krijgen morgen autoverkoop in Amerika. En uiteindelijk denk ik van veel belang is, zijn de werklees, werkloosheidscijfers donderdag en vrijdag in Amerika, of werkgelegenheidscijfers, hoe je het noemen wil. Maar daar is de hoop toch dat er een keer er een draai komt in het aantal werkgelegenheid in de werkgelegenheidscijfers. Ik wil zeggen minder werklozen, maar dat uh, schiet nog niet echt op. Ja, en de autoverkoop ging toch wel wat beter, dacht ik, in Amerika? Het ging iets beter, maar je ziet het de laatste maanden weer wat afzakken. En je ziet uh, met name bij de autobedrijven dat de grote auto's minder worden verkocht. En de kleintjes wel goed, maar ze hebben te weinig kleintjes. Dus de leeftijden voor kleine auto's zijn... Uh, dat was heel lang eigenlijk. En voor grote auto's zijn er veel voorraden. Dus we verwachten eigenlijk dat pechsaldo saldo die autoverkoper de laatste maand toch iets tegengevallen zijn. Hm, ik hoor het al. Het wordt niet een al te beste week. Nou ja, misschien valt dat achteraf wel mee. Maar in ieder geval op dit moment ziet het er nog niet geweldig uit. Tom Muller van Theodor Gielissen. Dank. Ja, graag. Goedenavond. Doe regelmatig zie je de rookpluimen opstijgen uit het Amsterdamse Vondelpark. Het barbecuen daar heeft een enorme vlucht genomen. Zozeer dat het stadsbestuur er nu een einde aan maakt. Edwin van den Berg nam vanmiddag een kijkje in het park. Amsterdam heeft een nieuw barbecuebeleid. Niet voor bewoners met tuin of balkon die blijven gewoon gaan over hun eigen bak- en grillregels. Maar wel voor bezoekers van het Vondelpark. Daar wordt het barbecuen vanaf volgende week aan banden gelegd, zegt de gemeente. Er ligt te veel afval. mensen beschadigen het gras en bij het barbecuen komt rook vrij, die anderen dan weer vinden stinken. De meneer niet, is slecht zo. Dat is balen. Ik vond het juist mooi in van het park. Zo'n teken van drinken en barbecuen en het kwam allemaal openbaar. Wie heeft dat geregeld dan? De, de gemeente die zegt dat de mensen er echt een zootje van maken. Maar het valt mee. Ik, het valt, ja, af en toe het brandplek in het gras, maar de spullen zijn altijd netjes opgeruimd. Zit je hier wel eens met, met mate te, te, te koken? Ja, we vormen je heel veel zijn hier. Deze is wat minder door het weer. Maar gewoon, dan zit je de hele dag in het park en dan heb je geen zin om te gaan eten. En dan, uh, dan gaan iemand een gebouwkeutje halen en dan blijft hij de hele avond hier zitten. Nu komen er speciale plekken waar iedereen dan naartoe kan hier in het park om met elkaar daar wat te maken. Nou, ik hoop dat dat dan werkt. En ik vraag me af of het mensen zich er aan ophouden. Of ze zich wel uh, een nieuwe regel gaan houden. Boodschappen gedaan? Ja. Thuis koken of hier in het Vondelpark? Dus, uh, thuis koken, dit is alleen bier. Oh, ik zie het. Met, uh, met ijs om het... Ja, uh, ja nu mag ja. er uh, wel eens uh, hier gebarbecued in het park. Ja, vaak genoeg. Zeker. Als het warm blijft, is het wel chill om even buiten te zitten... tot een uurtje of tien of zo, dan de zon ondergaat, zeg maar. Het koud begint te worden. En dan pas we naar binnen. Wow, weer naar binnen. Het eerste in het voorjaar, met name toen het zonnig was, is dat ook vaak gebeurd hier. Maar werd er eigenlijk heel veel rommel achtergelaten. En dat is nu de reden om te zeggen, dat willen we niet meer. Ja, dat is jammer. Ja, sommige mensen kunnen gewoon niet met dingen omgaan. Ja, dat zie je ook wel in een trein met graffiti en zo, ja. Het is jammer, maar... Want het is ook weer van, uh, ja, je kan het ook wel toelaten... Maar, dan, uh, maar er zijn meer dan genoeg mensen die gewoon barbecue, gaan barbecueën. Dus ja, niet zoals u zei, dat, het, dat ze niet gaan opruimen. Ik krijg geen slaaploze nachten door. Nou, dat zal de stad geruststellen dan. Ja. <laughs> nou, op dit moment de zon schijnt wel, maar het is nog uh, nou net geen etenstijd. Het wordt gedaan omdat het zo'n rommel werd hier uh, steeds, hè? Nou ja, ik vind dat uh, eigenlijk een beetje overdreven. De mensen moeten hier toch gewoon kunnen genieten. En uh, als uh, Amsterdam nog een gezellige stad wil blijven... dan moet je hier ook gewoon lekker kunnen barbecuen. Ja. Want uh, ja, dat is toch wat mensen juist samenbrengt. Uh, ik denk wel eens dat uh, de overheid uh, soms niet meer nadenkt... over hoe mensen bij elkaar komen. En juist een barbecue zorgt ervoor dat mensen bij elkaar komen. Je wil toch juist die verbinding houden, die, die samenleving. Ja. Je mag wel met elkaar hier samenkomen in het park, ook om te barbecuen... maar op een aantal plekken nog? Oh, op een aantal plekken? Oké, okay, dat, ja. dat, dat wist ik dan niet. Nou ja, goed, als het op een aantal plekken is, uh, dan uh, is dat weer typisch Nederland. Dan komt er waarschijnlijk ook zo'n bordje bij te staan... hier mag je wel barbecuen. Ik was laatst in het bos en toen zag ik ook uh, van die kleine vogelhuisjes. Dus zelfs in het bos is de overheid aanwezig. <lacht> Ik, ik ben er wel voor. Een beetje zoals het rokersverbod ro op het perron. Als je één zo'n zo plekje hebt waar je alleen maar mag roken, dan heb je hier een plek waar je alleen maar mag barbecuen. Want als het heel veel wordt gebarbecued, dan. Uh, ja, ik zou het ook niet prettig vinden, die lucht die je dan steeds zo tegemoet komt waaien. Nou, je mag in ieder geval nog wel overal zitten, en zeker in de zon. Ja, dat is fijn. En als wij, als wij willen barbecuen, dan doen we het gewoon. Hè. Maar, pre, maar vegetarisch, ja. vegetarisch. De reacties in het Vondelpark in Amsterdam. Er is opnieuw onrust op het Tahrirplein in Cairo in Egypte. De politie heeft daar het plein schoongeveegd. ANWB, verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Echt grote problemen zijn er niet op de weg. Werkzaamheden die zorgen lokaal wel voor oponthoud. Dat is op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Bij Nieuwegein-Zuid staat 4 kilometer file. De alternatief is de A27. En bij Rotterdam is de A20 dicht richting Hoek van Holland. En daardoor staan de omrijders in de file op de A4 richting Vlaardingen. Voor Knoop en knooppunt ketelplein staat 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Egyptische militairen en de oproerpolitie... hebben het beroemde Tagrierplein in Cairo schoongeveegd. Ze haalden de tenten van de aanwezige betogers weg. Kees Gavendaal, journalist in Cairo. Goedenavond. Dag, goedenavond. Bent u daar nog mee in de buurt geweest vandaag? Ja, ik ben er vanmiddag maar eens even langs gefietst, Maar uh, toen het eenmaal onrustig werd en uh, de grote massa mensen niet weg wilde... ondanks dat hun door hun eigen actieleiders was gevraagd te vertrekken... Toen heeft het leger eerst met uh, panservoertuigen alle bruggen die leiden tot het Tagrierplein en de belangrijke toevoerwegen afgesloten. Ben ik eens even op de fiets langs het uh, radio- en televisiecentrum gegaan richting busstation waar dat Tagrierplein uh, uitkomt. Ja, en... Uh, toen was het al uh, volop hommelers met veel stenen en met veel geweld en met uh, uh, wat erg uh, indrukwekkend was vond ik dat je dus, dus weer mensen zag lopen met gewone burgerkleding aan maar met heel duidelijk zichtbaar automatische wapens achterloos over de schouder. Nee. Dus de geheime... Dienst die opgeheven zou zijn, die is volledig uh, intact nog aanwezig met wapens. En het leger heeft toen op een bepaald moment uh, het plein uh, schoongeveegd en dat is niet zachtzinnig gegaan. En, want door wie wordt die, die geheime dienst dan nu aangestuurd? Want Mubarak is weg. Ja, maar er zijn verschillende groeperingen en uh, de minister van Binnenlandse Zaken, die uh, overens, uh, de oud-minister van Binnenlandse Zaken... die overens, uh, overmorgen samen met Mubarak voor de rechter verschijnt... die heeft destijds geweigerd om uh, die verschillende diensten op te heffen. Maar er waren ook voldoende gewapende, geuniformeerde mensen op het plein... om het plein schoon te vegen. En dat schoonvegen gebeurde onder toezien oog. En met, ook met kreten en met spandoeken en met jellen in het Arabisch... van de lokale middenstand. Want die lokale middenstand... Dat zijn duizenden kleine winkeliers in de omgeving van het Tagierplein. Die zien al wekenlang dat er geen klanten of bijna geen klanten meer komen. Want de burger die mijt het Targierplein. De economie die, die holt iedere dag achteruit en het hemd is nader dan de rok. Want waarom uh, mijden mensen dat plein? Want daar, daar staan toch tenten, er wordt gedemonstreerd. Maar ik, ik ja, dacht maar dat je het, daar de, prima de, naartoe kon. Het is verkeerstechnisch heel vervelend om daar... Uh, om daarheen te moeten, want je komt meestal vast te zitten... vanwege de, uh, de tientallen kleine demonstraties die er zijn... en dan staat er weer een spreker op een hoek, hup, loopt de zaak weer vast. Het is, uh, het is aanmerkelijk chaotischer de laatste weken daar geweest... dan de periode voor die tijd. Ja, dus het komt echt uh, vanuit de bevolking... het verzoek om die mensen daar nu maar eens even ja, voor eens en voor is, altijd weg te halen. Ja, het is de eerste dag van de ramadan... En men vreest dat uh, de ramadan, waarbij natuurlijk toch meer mensen samen zijn en samen scholen, s'avonds na zonsondergang. En vanavond is de eerste uh, zonsondergang op ramadan, waarna men nogal feestelijk en uitgebreid gaan eten. En men verwacht grote problemen rond dat plein En de militairen hebben gezegd, nu moet het afgelopen zijn, wegwezen, de sit-in opbreken, al dat uh, gedoe weer weg. Het was net helemaal waar het het park betreft helemaal opnieuw aangelegd. Dus er zijn twee meningen. Uh, veel middenstand en veel burgers die gewoon dagelijks weer aan het werk zijn, willen en moeten. Die zeggen ja, dan moet ik hier een eind komen. En de harde kern die zegt ja, maar we hebben bijna nog niks bereikt behalve dat Mubarak weg is. Nou, en, en de vraag is, hebben ze nu nog wel een manier om dat protest te uiten... nu ze dat niet meer op het plein kunnen doen? Nee, nou er is nu uh, in een plaats uh, ongeveer 70 kilometer buiten uh, Cairo is er vandaag van uh, groeperingen die bezig zijn politieke partijen op te richten. Die verschillende groeperingen zijn met elkaar, de, de liberals, de liberale en de seculiere partijen in oprichting bij elkaar geweest. En die willen nu meer actie gaan voeren langs politieke weg. Maar ja, hoe ze dat handen en voeten geven in een land waar uh, een groot gedeelte van de mensen ook nog is. Dan moet je maar afwachten. Want hebben de mensen die op dat plein stonden... tot vandaag wel een punt dat ze behalve het vertrek van Mubarak... nog niet zoveel bereikt hebben? Die hebben absoluut een punt... Dat uh, we moeten goed bedenken dat toen in uh, eind januari de demonstraties begonnen, toen uh, ging het uh, om meer vrijheid. Nou, die is wat uitingsmogelijkheden betreft, is die gekomen. Maar het ging ook uh, meer strijd tegen de werkeloosheid, uh, de prijzen van brandstof en van dagelijkse levensmiddelen, uh, de strijd tegen de corruptie moest beginnen. Nou, de, behalve dat Mubarak weg is, de werkeloosheid door de situatie in de buurlanden, door de situatie in die is gigantisch gestegen. De prijzen zijn enorm gestegen. De werkeloosheid is niet te beheersen. En investeerders, ho maar. De beurs is triest. De, de munt is meer dan 10% naar beneden gegaan. En die zal de komende tijd verder dalen. Dus wat dat betreft een hoop wanhoop bij veel Egyptenaren. Ja, en de verkiezingen zijn uitgesteld. Dus met andere woorden, men zegt... wat is er nu eigenlijk overgebleven van die periode eind januari, februari toen weliswaar Mubarak vertrokken is. Maar wat is er overgebleven van al die toezeggingen... dat men daaraan zou gaan werken en daaraan zou gaan werken... en dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. De grondwet is nog steeds de oude grondwet... die maar op een paar punten herzien is ten aanzien van wie en hoe kan men president worden. Maar bijvoorbeeld over de samenstelling van het parlement dat naar huis gestuurd is... In de nieuwe periode wordt nog steeds in de grondwet niets gewijzigd. En dat is waarom veel mensen toch waren doorgegaan met het protesteren... maar mag niet meer op het Tahrirplein voorlopig. Kees Gravendaal, dank voor dit verslag vanuit Egypte. Goedenavond. Ja, het is hier in Nederland de tweede helft van de zomer. Vandaag morgen prachtig weer. Aan dat mooie weer kleven natuurlijk ook wel wat nadelen. De wespen, die zorgen vaak in deze periode voor veel overlast. Arnold van Vliet van de Natuurkalender, goedenavond. Goeiedag. Heeft u al een beetje een beeld van hoe het staat met de wesp? Zorgt die voor veel overlast vandaag? Mm. Nou, van vandaag uh, heb ik nog geen, uh, geen overzicht. Ik verwacht wel dat uh, veel mensen, nu ze er recht op uittrekken, uh, dat ze toch de wespen op hun pad zullen treffen op de terrassen uh, en in de tuinen. Uh, en ik spreek ook niet inmiddels uh, uit eigen ervaring. Um, maar dat, ja, dat is wel iets wat we aan zagen komen. Uh, de vraag is nog wel even van, uh, of het er heel erg veel wordt. Of het echt uh, ja, een plaag gaat worden. Of dat het tot uh, ja, gewoon overlast uh, beperkt blijft. Want is het niet zo dat we uh, slechte weken achter de rug hebben... qua weer dat de wespen dan uh, uitwijken naar andere landen? Dat ze denken, nou, laat Nederland maar even zitten? Nee hoor, die, die wespenkoninginnen hebben in het voorjaar, eind april, bepaald waar ze hun wespennesten gaan bouwen. Uh, en dat is toch uh, over het algemeen in onze gevels uh, in de grond uh, en dat verplaatsen ze niet meer. Die zijn ze gaan uh, uitbouwen en in het begin hele goede omstandigheden geweest. We schatten zo'n 20% meer wespennesten dan vorig jaar. Uh, wel minder dan in 2009 trouwens, uh, toen we echt heel veel wespen hadden. Maar we hebben eind juni vooral een hele zware storm gehad. En toen, uh, dan zie je dat veel wespen het wespennest kwijtraken. kwijt raken. En dat uh, tot sommige nesten wel 80% aan hun wespen kwijt raken en dat die groei minder versterkt gaat. En dat is even de vraag hoe dat doorwerkt op het aantal wespen wat we op dit moment hebben. En dat is een beetje moeilijk inschatten nog. En zijn dat nou allemaal dezelfde soort wespen met hetzelfde gedrag? Uh, nee, eigenlijk niet. We hebben uh, diverse soorten wespen. De, de wespen die in Nederland vooral uh, rond deze tijd overlast veroorzaken... en die op, op onze zoetigheid afgaan, dat zijn de, de gewone wesp en de Duitse wesp. Trouwens heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Uh, maar er zijn want ook, want uh, hoe weet u dan wat een Duitse wesp is en een gewone wesp? Ja, dat is uh, te herkennen aan de verschillende uh, kleurpatronen. Grootte zit ook nog wel een uh, verschil in. Uh, maar dan moet ik allemaal moeilijke termen gaan gebruiken om dat uh, uit te leggen. En dat, dat zie je dus gewoon uh, in principe uh, niet goed. Maar je hebt ook uh, wat kleinere wespen, saxische wespen. Uh, en die zijn veel minder agressief, terwijl de nesten vaak wel goed zichtbaar zijn, dus wel bestreden worden. Ja, de vraag is hoe wij ze van elkaar kunnen onderscheiden welke je weg moet mappen en niet, toch? Of moet je überhaupt ja, niet mappen? Ja, nee, dat, dat zijn in principe de, de wespen waar we, de gewone uh, wespen en de Duitse wespen, die echt op zoetigheid afgaan. Die anderen zijn dat ook, uh, doen dat ook in veel mindere mate. Uh, dus ja, de, de wespen die, die wij tegenover ons krijgen... daar moet je gewoon uh, heel rustig uh, blijven. Maar dat zal voor veel mensen toch moeilijk uh, zijn. Ja, omdat gelijk de beginnen het allemaal te slaan, is. Ja, precies. Zeg, en, en, en zoetigheid hè, vinden ze natuurlijk lekker. Zijn er nog andere dingen waar ze op afkomen... die we maar beter even dicht kunnen laten? Uh, nou ja, Parfums dat wil wel eens uh, werken uh, dat ze daarop afkomen. Uh, vraag me niet precies welke uh, soorten, uh, maar dat, dat hoor je ook regelmatig. Ja. Uh, maar wat mensen vooral niet moeten doen, is dat ze direct naast hun terras uh, zo'n uh, pot ophangen met daarin ranja om wespen te, te, te vangen. Uh, want als je dat dus direct naast je terras uh, ja. uh, ophangt, dan, dan trekt Komen dat ook. in allemaal grote getalen naast... natuurlijk. Dus uh, zorg dat dat uh, op voldoende afstand van je terras uh, uh, zit. Ja, en ook niet bij de buren, want dat is dan ook zo lullig, dat toch? Het is je een relatie met je buren, <laughs> maar dat is waar. <laughs> ik zou wel daar rekening mee houden, inderdaad. Dus <laughs> Arnold van Vliet van de Natuurkalender, dank. Ja, graag Goedenavond. Graag. Van de Bewespen gaan wij naar het uh, serieuze... Slechte nieuws uit Syrië, want voor de tweede opeenvolgende dag hebben Syrische militairen en tanks de stad Hama bestookt. Daarbij zouden zeker vier mensen om het leven zijn gekomen vandaag. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn gisteren in de stad zeker tachtig mensen gedood. Nicole de Vever volgt voor ons het nieuws in het Midden-Oosten. Zij vertelt.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 We do want to see additional sanctions, as you've mentioned, and we have agreed a further round of sanctions in the European Union that will be announced in detail later this week. Ja, ik wil dat er op breder internationale schaal druk wordt uitgeoefend op Syrië. President Assad moet hervormen, vindt hij. Europese druk is niet voldoende. Inzet van de Arabische landen is daarbij ook nodig. We want to see stronger international pressure all round. And of course, to be effective, that can't just be the pressure from Western nations. That includes from Arab nations. It includes uh, from Turkey, that has been very active in trying to persuade President Assad to reform, instead of uh, embarking on these appalling. Actions. Ja, militair ingrijpen sluit hij vooralsnog uit, Heek. In het geval van Libië vroeg de Arabische Liga om in te grijpen... maar bij Syrië ligt er geen verzoek. Tot zover Syrië. De nos Radio Route. Het Radio 1-journaal is op reis door Nederland. Tussen Tessel en Vals zijn verslaggevers op zoek naar verhalen... die u bezighouden in de radio Route. Deze week... Jeroen de Jager. Op pad door Nederland. Vanochtend was hij in Lobit bij Arnhem. Bed and Breakfast heeft hij daar bezocht. Jeroen, wat ga je morgen doen? Morgen ga ik de klusstudenten volgen. Klusstudenten die worden ingehuurd voor allerlei klussen. tuinieren, schoonmaken, computerhulp, verhuizen, dat soort dingen. En uh, vaak tegen de helft van de kosten als je het vergelijkt met uh, de gewone schilder of klusser of uh, computerreparateur... En uh, ja, mensen kiezen dus voor die klusstudenten om meerdere redenen. Ze zijn goedkoop. Uh, er wordt ook gezegd, ze zijn prettig in de communicatie... omdat ze intelligent zijn en meedenkend. Het concept dat uh, vijf jaar bestaat. Het bedrijf Mijn Student is drie jaar geleden gestart. En dat is inmiddels actief in uh, Utrecht, Zwolle, Amsterdam. En ik ben in Amsterdam, waar die klusstudenten bezig zijn. Met een, met een grote klus in een uh, groot schoolgebouw. Uh, aan het schilderen, aan het uh, lakken... Kozijnen aan doen. Die school die moet uh, weer helemaal klaar zijn voor het begin van het nieuwe studiejaar. En Jeroen Jager gaat daar dus. Kijken. Dit was het Radio 1 voor, een Journaal voor deze avond. Ik wens u een heel goede avond. Uh, wij gaan zometeen na half zeven luisteren naar WNL. Avondspits, Kasper Kooij, goedenavond. Ja, jij ook een goedenavond. Ondernemers die foto's en video's publiceren van boeven... kunnen binnenkort een boete verwachten van 25.000 euro... omdat ze privacy zouden schenden. Zometeen de tankstations hierover. En volkstuintjes, jawel, ze zijn in trek. Er zijn zelfs wachtlijsten. WNL, tot zo, hier op 1.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 parlement in Oslo. Daar werden de namen voor gelezen van de 77 slachtoffers van de aanslagen. En voetbalscheidsrechters moeten bij zware overtredingen sneller een rode kaart trekken. Volgens scheidsrechtersbaas Dick van Egmond worden overtredingen als elleboogstoten en het inkomen met een gestrekt been nog te weinig bestraft met een rode kaart. En ook moeten scheidsrechters komend seizoen beter letten op voetballers die op de tenen van tegenstanders trappen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is prachtig zomersweer en ook vanavond blijft het lang aangenaam buiten. Vannacht is het vrijwel helder en hier en daar ontstaat een mistbank. De temperatuur daalt naar een graad of 13 en wind is er vannacht nauwelijks. Morgen begint de dag zonnig. In de middag ontstaan er een paar stapelwolken. Het is bijzonder aangenaam weer, want de temperatuur stijgt naar 23 tot plaatselijk 28 graden. En de wind is niet sterk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten, is zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. En woensdag gaat het alweer veranderen. Vanuit het zuiden trekt dan een klein lage drukgebied over. En daarbij kunnen stevige onweersbuien ontstaan. Lokaal kan er dan veel regen vallen omdat de buien maar langzaam bewegen. Wel is het woensdag nog warm met 24 tot 28 graden. Na woensdag draait de wind weer naar het westen. En wordt het wisselvallig en langzaam ook minder warm. ANEB Verkeersinformatie staat video op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... Tussen knopend Oude Rijn en Nieuwegijn Zuid, 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Het alternatief is de A12 en de A27. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Kasper Kooi. Amerika en de schuldencrisis. deficit default. En het taboe is eraf. volkstuintjes zijn populairder dan ooit. Foto's en video's van boeven publiceren op het internet gaat de ondernemer geld kosten. Het college bescherming persoonsgegevens wil daarvoor een boete opleggen van 25.000 euro. Goedenavond, live vanaf onze redactie in Amsterdam en goedenavond zeg ik ook tegen Evert Klok. Goedenavond. U bent van Beta, u bent de voorzitter... en Beta staat voor Belangenvereniging Tankstations. Klopt. En u mag dus niet meer de boeven aan de schandpaal nagelen. Nee, dat als het uh, volgens plan van meneer Koonstam van het CPB ligt, nee. Nee? En wat vindt u daarvan? Want u doet dat, hè? Ja, natuurlijk doen wij dat. Uh, hoe wij doet u dat vieren, allereerst? Zo, sorry, ik kom er nu. Hoe doet u dat? Nou, wij hebben uh, uh, voor die crimineel... Uh, waarvan wij vermoeden dat hij niet uit de buurt komt... zetten wij de beelden op YouTube... En voor die crimineel waarvan wij denken dat hij uit de buurt komt, hangen wij posters van die man, van onze camerabeelden op, ja. in de hoop dat onze klanten diegene herkennen. Ja. En gebeurt dat wel eens, dat ze die herkennen? Ja hoor, dat gebeurt regelmatig. Zeker als hij uit de buurt komt, dan zijn er altijd wel klanten van ons die zeggen van, hé, hey, dat is die en die en die woont daar en daar. En met die gegevens, met die tipgegevens, gaan we naar de politie en dan zeggen we tegen de politie, alsjeblieft op een presenteerblaadje bieden wij u deze gegevens aan, aan de slag. Ja, en dan doet de politie dat ook? Ja, dan gaan ze er ook echt achteraan. De politie wil wel. Uh, en uh, dat, dat, ja, dat lost veel zaken op. Ja, maar het mag niet meer van het uh, college beschermingspersoonsgegevens. Het gaat u uh, 25.000 euro kosten, dat is niet mis. Ja, nee, dit is echt een, een idioot plan. Uh, en waarom? Omdat je daarmee ook die crimineel nog weer, nog weer een keer beschermt. Wat wil ik daarmee zeggen? Op het moment dat iemand iets uithaalt bij mij op mijn bedrijf, dan. Weet ik dat ik een bekeuring riskeer van 25.000 euro. Als ik het, als ik het herhaal, 25.000 euro, ja. buitenproportioneel. Wat, ik daar, wat daarmee wordt voorkomen is, en dat zegt ook het CPB, dat ik voor eigen rechten ga spelen. Maar zoals ik net al zei, het is niet zo dat ik in mijn auto stap, een Alla Starsky, een huts, hm. of weet ik wie, er achteraan ga, naar die man toe ga. Nee, u betrekt aanbel, de politie erbij. Gehaal, ja. Dat laat ik mooi aan de politie over. Ja. Heeft u al op uw donder gehad? van het college? Nee, nee? nog niet. Nog en ik verwacht binnen. dat ook niet, want ik geloof dat ze naarmate de dag vordert... dat ze ook wel inzien dat het een IDO plan is. Nou, hartelijk bedankt. Edward Kolk van Beta. En dat staat voor uh, Belangenvereniging Tankstations. Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Simon Weersma, goedenavond. goedenavond. Je bent van de ING. We bespreken het financiële nieuws. Dat nou, komt vooral uit Amerika. Ze zijn eruit, de Democraten en de Republikeinen... over het verhogen van het schuldenplafond. Althans, er ligt een voorstel. There are still some very important votes to be taken by members of Congress, but I want to announce that the leaders of both parties in both chambers have reached an agreement that will reduce the deficit and avoid default. Ja, een verhoging van het huidige schuldplafond van ongeveer 10 biljoen euro in twee stappen. Simon, ben je tevreden? Um, nou, het is een, een eerste beginnetje en dat was ook een noodzakelijk begin, uh, maar het is natuurlijk nog niet uh, het einde om het zo maar te zeggen. Er moet nog heel veel gebeuren. Uh, net zoals in Europa komt Amerika met een behoorlijk hoge schuld. Uh, dat kredietplafond, dat is nu bereikt of bijna bereikt, morgen dan officieel. Ja. Uh, dat wordt nu verhoogd onder voorwaarde dat er ook een bijna soort gelijkbedrag... of gelijkbedrag aan bezuinigingen wordt, uh, uh, wordt doorgevoerd. Nee. En uh, daarover moet nog definitief worden uh, gestemd. Hè, want dat voorstel, dat ligt er dan wel. Uh, maar dat moet nog door de Senaat en door het Huis van Afgevaardigden, Dus het is nog niet helemaal zeker, maar... De kans is groot dat er wel erin gaat komen. Ja, de AIX die eindigde bijna 1,5 procent lager op 325 punten. Dit is zo'n positief nieuws. Hoe kan dat? Ja, we begonnen de dag ook positief. En dat zag je eigenlijk al vanuit Azië. Maar er speelt natuurlijk meer. En dan heb ik het over de macro-economische cijfers vanuit Amerika... maar ook vanuit Europa. We zagen vrijdag al dat de groei over het tweede kwartaal in Amerika... behoorlijk terugviel. Tegenviel eigenlijk. En je zag vanochtend de inkoopmanagers uit de eurozone terugvallen... En verrassend, vanmiddag om 4 uur, want Tom begon de daling pas echt in, uh, in Amsterdam... Uh, dat de inkoopmanagersindex in Amerika fors tegenviel. En dat beloofd niet zo goed. Nee. In Amerika een groot uh, begrotingstekort. Blijf even hangen, want wij vroegen ons af schamen Amerikanen zich daarvoor. Daarom spraken we met Andrew Moskos. Hij is oprichter van Amerikaanse comedyclub Boom Chicago in Amsterdam. Misschien schaam is een beetje hard, maar ja, ik ben echt teleurgesteld. Dit is, uh, we hebben dingen gekocht en nu is het tijd om te betalen. En dit is een gewoon een normale moment. Word jij er als Amerikaan in Nederland op aangesproken, op wat er daar gebeurt? Ja, ik denk uh, voor mij als uh, oprichter van Boom Chicago en ook als Amerikaan die in Amsterdam woont. Uh, ja, mijn Nederlandse vrienden vragen altijd en uh, we kregen ook heel veel aandacht in de pers. Ja, wat, uh, wat betekent dit? En uh, uh, wat gaat gebeuren zo. So, vinden ik vind dat soort een mooie uh, positie uh, te zijn. Ik vind dat niet zo uh, verschrikkelijk. Voelen zij wel de verantwoordelijkheid voor het economische systeem wereldwijd? Voelen wij verantwoordelijk. Uh, ik denk het, ja. I mean, ik woon in Amsterdam. Zo so ik ik heb een beetje meer uh, wereldblik uh, uh, aan dingen. En ja, ik, uh, ik moet mijn uh, schuld geven dat uh, de volgende, in, de, in de komende jaar ja, komt een uh, moeilijkere recessie. Omdat.. Uh, de Republikeinen hebben vandaag gewonnen. Ze hebben vandaag gewonnen? Ik denk het wel. Uh, we hebben alles gekregen wat we willen, bijna. En uh, Obama van het begin zei dat hij, hij wil alles doen om een deal te maken. Dat hij was going to bend over backwards. Maar uh, volgens mij is het niet alleen bend over backwards... het seems to me now like hij bent over forwards... en de Republikeinen hebben Obama van achteren genomen, genomen. Ja, Simon Wiesma van de ING wordt Obama genomen? Nou, dat uh, kan, ik, kan ik moeilijk te zeggen. Maar wat je wel ziet is dat er uh, veel water bij de wijn is gedaan... door de Democraten met name ja. en de partij van Obama... omdat Obama in eerste instantie ervan uitging dat hij de belastingen wilde gaan verhogen. En dat lijkt er eigenlijk nu helemaal niet uit te komen. En dat er eigenlijk fors wordt bezuinigd. En dat was het plan van de Republikeinen vanaf het begin. Dus ik kan me wel een beetje vinden in de uitspraak van de meneer voor net Ja, er wordt al wat gemoord binnen de Democratische Partij. Een reactie van China, want China heeft ook gereageerd. Die noemt het akkoord een politieke vertoning zonder inhoud. Ja, nou goed, ik vind het moeilijk om daarop te reageren, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Kijk, het, wat ik in het begin ook al zei, hè, er is een begin gemaakt, maar het is nog niet, uh, niet de oplossing van het definitieve probleem. En waar we natuurlijk in de wereld mee te maken hebben, en uh, het geldt ook voor China overigens, is dat de groei begint af te zwakken, de economische groei begint af te zwakken. Terwijl we in heel veel landen, uh, met name Europa en Amerika, een hoge schuldenberg hebben. En de vraag is nu van hoe krijgen we dat terug? Hoe wordt die schuld nu, uh, wordt die terugbetaald? En um, daarvoor is heel belangrijk dat het vertrouwen bij de beleggers uh, ja, aanwezig blijft. En dat zie je nu langzaamaan. getuigen ook de uitspraken van die meneer net voor mij. Van, ja, uh, is dit het nou of, uh, of moeten we eigenlijk meer verwachten? En um, ingrepen vanuit overheden, zowel in Europa als Amerika, denk ik, moeten daadkrachtiger zijn. Uh, minder op compromissen lijken. En uh, dat geeft uh, uiteindelijk dan het vertrouwen terug aan beleggers en dan kunnen we weer vooruit gaan denken. Ja, leiderschap. Um, je had het net al over, hè? over de inkoopmanagersindex. In de eurozone, uh, we zitten op het randje van krimp en groei. Baantje je dat zorgen? Nou, dat is natuurlijk wel uh, zorgelijk. Als je kijkt hoe snel die teruggang uh, uh, gegaan is... we zitten nu op 50,54. En 50 is dan de grens van groei en krimp. En wat met name opvalt, is dat de deelindex van de nieuwe orders... Uh, de nieuwe orders die zijn gedaald tot 47,6, die index... Ja. En dat is het laagste niveau sinds juni 2009. En in Duitsland daalt hij nu voor het eerst in twee jaar. En in Frankrijk is het de sterkste daling sinds juni 2009. En daarnaast daalt ook nog eens een keer de, uh, de index voor nieuwe exportorders. Dus eigenlijk aan alle kanten zien we toch behoorlijke teruggang. Uh, en dan is het de vraag, van, ja, is de economie veerkrachtig genoeg om dat in de tweede helft van dit jaar goed te maken? We zullen af moeten wachten. Ja, de economische activiteit lijkt, uh, lijkt te verzwakken. En we kijken natuurlijk uit naar donderdag, hè, het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Um, jij verwacht dat de rente niet verhoogd zou worden, voor dit hele jaar niet meer? Nee, ik denk dat de kans, uh, zeker als we kijken naar de, de cijfers die we de afgelopen weken hebben gezien, zowel vanuit Amerika, Europa... En inflatie is dan nog wel iets wat ja, redelijk hoog is, maar eigenlijk ook niet verder, uh, verder uh, uh, aansterkt die inflatie. Dus ja, de redenen voor het trichet om verder te gaan verhogen, die zijn eigenlijk steeds minder aanwezig. En vandaar dat de kans steeds kleiner wordt dat hij dit jaar nog verder gaat verhogen. Simon Wiesma van ING, hartelijk bedankt. Wil je ook een volkstuintje hebben? Dan moet u waarschijnlijk één tot twee jaar wachten. Er is namelijk op dit moment een ware run op deze volkstuintjes. Mensen verbouwen door de recente EHEC-uitbraak liever hun eigen groenten. Wenos Elende Lamar ging bij volkstuinier Aaf Haarsma uit Heemstede langs... en vroeg haar of het schoffelen wat zij nu eigenlijk allemaal in de tuin heeft staan. Wat heb ik al in mijn tuintje staan? Um, tuinbonen, nijbonen, aardbeidjes, asperges, prei... Courgette, pompoen, mais, aardappels, ui, alles. Dus je hebt een uh, complete groentewinkel eigenlijk? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja. En, en best groot ook, want als we zo even kijken, dit, dit, dit hele stuk, dat is van u? Dit hele stuk is van mij, dat is, ja, 100 vierkante meter, ik weet het eigenlijk niet precies. Nou, dat is behoorlijk wat. Ja, toch? Ja. ja. En, en waarom doet u dat eigenlijk? Waarom, waarom heeft u zo'n volkstuintje? Het is gewoon een hobby. Gewoon, en, en het is ook wel lekkerder dan uit de supermarkt, dat, is, dat moet ik ook wel even toegeven. Maar het is wel veel, veel onderhoud, denk ik, zo'n zo tuintje, denk ik. Ja, tuintje, nee. het is een bolle tuin die je eigenlijk hebt. Het is hopeloos, ik bedoel vooral nu zo met de, met de regen en de zon dan gaat, dan schiet alles de grond uit. Dan moet je er echt bij zijn. Je moet, ja, iets als een vakantie midden in de zomer, zeg maar, ja, dat moet je of niet doen, of je moet niet erg vinden dat je dan in één keer je hele oogst van, nou ja, aardbeien of uh, tomaten, zeg maar, kwijt bent, omdat die dan, uh, ja, gewoon klaar zijn met groeien. Dus je moet er wel wat voor over hebben voor zo'n zo tuintje? Ja, ja of, of vrienden hebben die dan in die tijd dat even van je overnemen... en dat dan ook allemaal opeten. Dat kan natuurlijk ook. En hoe lang heeft u deze tuin al? Of Hoe lang bent u hier al mee bezig? Uh, dit is nu het vierde jaar. Um, we zijn hier, hierheen verhuisd, zeg maar. Met het idee van, ja, we, we, we, hebben geen, we wonen hier in een flat. Dus we hebben eigenlijk geen tuin in de achtertuin. En we hebben eigenlijk altijd wel tomaatjes in de tuin verbouwd. En ik dacht van, nou, dan gaan we, gaan we dus zo'n moestuintje nemen... om. Uh, om toch een beetje het aan te klooien. Nou goed, dan werden de percelen per heel groot ver, verhuurd. Dus dan dachten we dachten, nou, dan pakken we zo'n hele grote, beginnen we gewoon leuk. Nou, dat is dan, gaat van kwaad tot erg. En op een gegeven moment heb je je hele perceel vol staan met van alles. En, en, maar zo'n zo groot perceel is dit, 100 vierkante meter ongeveer. Hoeveel kost dat dan eigenlijk per jaar? Want dat lijkt me best, best duur. Nou, dat, dat valt wel mee, dus 175 euro's. Maar oh, Dat valt inderdaad heel erg mee. Ja, toch? Dus u bent, eigenlijk, bent u dan eigenlijk goedkoper ook uit dan als u in de supermarkt zou, uh, nee, zou shoppen? Nee, nee dat dan dat absoluut niet. Want je hebt je huur van je grond, je gereedschappen en de, de kosten van je zaadjes. En je bent natuurlijk ook je eigen arbeidstijd, die krijg je ook nooit terug. Bedoel, je moet het gewoon zien als een hobby. En het is gezond. Want je, je, hebt, je weet als je er gif over spuit, dan weet je dat je je eigen gif op eet. En als je het niet doet, dan heb je dus onbespoten groenten. Dat, nou, dat is voordeel. Want u doet er verder niks mee, u besproeit het niet of iets dergelijks? Nee, ja, nee, nee, nee. Ja, goed, zoals die uh, tuinwonen, die hebben heel veel last van, uh, van luis, van die zwarte bonenluizen. En dan kan je daar bijvoorbeeld een mengsel van um, groene zeep en spiritus overheen doen. Dat nou, brengt me meteen op het volgende punt, want er is momenteel een ware run op de volkstuintjes in verband met de EEC-uitbraak die we recentelijk gehad hebben. Mensen hebben zoiets van: nou, de komkommers en zo, dat, dat hoef ik niet meer te hebben. Ik begin mijn eigen volkstuintje, dan heb ik het in eigen hand. Is dat ook iets wat bij u meespeelt, dat u zoiets hebt van: nou, vind ik vind het wel prettig om mijn eigen groenten te verbouwen, weet wat ik eet? Nee, nee, nee. Dat, dat maakt, ja, nee, nee. Maar kunt u zich wel voorstellen dat mensen inderdaad nu zoiets hebben van: nou, die Eek hebben we net gehad, uh, we gaan gewoon ons eigen volkstuintje beginnen? Ja, dat kan ik absoluut voorstellen. Alleen dan is het midden in de zomer, niet het persse seizoen om te beginnen natuurlijk. Omdat je veel dingen moet je al heel vroeg uh, inplanten. En dan heb je dus uh, ja, mais of zo, dat gaat gewoon niet meer lukken. Want dat, had, dat, dat moet nu al enkel hoog staan, zeg maar. En, en nu, waar bent u nu eigenlijk concreet mee bezig? Want uh, ik zie u met een schoffel staan. Ja, nou ja, goed, het is nu voor het eerst weer een beetje warm, zonnig weer. En de afgelopen periode was het gewoon uh, zo nat in de tuin. Dat je als je niet uitkeek, dat je gewoon tot je enkels wegzakt, zeg maar, in de drap. En nu, uh, nu ga ik een keertje de alle heermoes en alle onkruiden uh, te lijf... want het staat uh, toch wel hoog nu. Zal ik u niet verder uh, niet langer van die werk overhouden. Dank je wel. Wachtlijsten kennelijk niet alleen in de zorg, maar ook bij de volkstuintjes. De bijdrage was dat van WNL's Elende Lamar. Meer dan de helft van de bedrijven in ons land... heeft geld gegeven aan een goed doel de afgelopen drie jaar. En laat die afgelopen drie jaar nou een moeilijke periode zijn geweest. Crisistijd. Gosse Bosma, goedenavond. Goedenavond. Welkom hier op de redactie van, van WNL. U bent directeur van de brancheorganisatie van Goede Doelen. Um, nou, dat heeft uw achterban dan goed gedaan. Ja, en de bedrijven ook, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, nee, het is onbiskenbaar zo dat uh, Goede Doelen... ook steeds vaker een beroep zullen doen op de steun van uh, bedrijven. En bedrijven hebben daar uh, ja, over het algemeen welwillend op gereageerd. Ja, uh, en ze doen dat niet zonder reden, hè? want het is goed voor je imago om wat te geven. Het is uh, goed voor heel veel dingen en ongetwijfeld zal het imago er ook een rol bij kunnen spelen. Maar uh, als we kijken naar het onderzoek, dan zien we ook dat bedrijven daar uh, hele goede motieven voor hebben. Namelijk dat het echt gaat, uh, in de meeste gevallen, om het goede doel zelf. Ja. Dus dat is een goed teken. Ja. Slechts 30% van deze bedrijven laat ook aan klanten weten dat ze het uh, goede doel steunen. Ja, nou je zou kunnen zeggen dat misschien een inspanning daar nog wel op zijn plaats is. Want uit onderzoek blijkt ook dat heel veel klanten het zeer op prijs stellen. Wanneer het, goede doel, of het bedrijf waar zij een product van kopen, uh, inderdaad daarmee ook goede doelen steunt. Of indirect uh, een partner is van goede doelen om uh, de wereld wat beter en mooier te maken. Ja, uh, uh, uh, doet dat een beetje denken aan Amerikaanse toestanden? Van kijk, onzins uh, genereus zijn. Nou, uh, kijk, Amerikaanse toestanden hoeven niet altijd negatief te worden uitgelegd. Er uh, zijn in Amerika ook prachtige voorbeelden ja. van bedrijven... die uh, ja, echt een wezenlijke bijdrage proberen te leveren aan de oplossing van vraagstukken. Dus uh, Amerikaanse voorbeelden die, uh, kunnen ook uh, ons te goede komen. Het kan ook uh, de kwaliteit van onze samenleving te goede komen. Uh, maar we moeten inderdaad niet doorslaan waarbij het uh, puur en alleen om het imago zou gaan van, goede van, uh, van de bedrijven. Want als de helft in drie jaar aan goede doelen heeft gegeven... om hoeveel geld gaat het dan? Nou, er wordt één keer in de twee jaar een onderzoek gedaan... door uh, um, de VU uh, in Nederland. En daaruit blijkt dat de totale waarde... maar dan praten we dus over giften en sponsoring... dus directe giften en sponsoring... van 1,7 miljard. Zo. Een aardig bedrag. Dat is een aardig bedrag. Want goede doelen moeten natuurlijk ook creatiever worden. Hè? Als het gaat om, om, om, om, om, om geld binnenhalen. Want er bestaat iets als het Belmenietregister sinds kort. Dan mag je niet zomaar worden opgebeld door een goed doel met de vraag of je er geld aan wilt doneren. Ja. ja. Kloppen ze daarom ook bij bedrijven aan? Nou, dat zal uh, een van de redenen zijn. Maar uh, ook, laten we zeggen, relaties met bedrijven die bestaan al veel langer dan de invoering van het Belmenietregister. register maar wat je wel kunt zien is dat zeg maar, de traditionele methode van fondsverwerving een beetje aan het dichtslibben zijn. Hè? Dat uh, goede doelen inderdaad, uh, ook omdat er steeds meer goede doelen komen, zeer creatief moeten zijn. Om uh, te kijken op welke manier ze de steun van de samenleving, van doelgroepen, van de donateur kunnen, kunnen binnenkrijgen. Ja. Uh, een, een bedrijf geeft niet zomaar geld, denk ik. Hè? Hoe weten zij dat een goed doel inderdaad een goed doel is? Nou, Je hebt in Nederland verschillende manieren om dat te toetsen. De Belastingdienst houdt er een toetsing op na. Dus je kunt kijken of jouw organisatie of het goede doel wat jij wil steunen een, een ANBI is. Dat is een algemeen nut beogende instelling. Er zijn in Nederland instanties die toezicht houden op goede doelen. En in ieder geval geldt voor de grote landelijke goede doelen dat er zoiets is als een keurmerk voor goede doelen. Ja. Dus het Centraal Bureau fondsenwerving. Verstrekt keurmerken en uh, ja, dat certificaat... dat kun je bij elk goed doel wat dat heeft herkennen. Ik, ik geloof dat er iets van duizend goede doelen zijn in ons land. Nou, er zijn meer. Meer zelfs? Er zijn veel meer, ja. Er zijn bij de belastingdienst... Hè, even kijken naar de algemeen nutbeogende instellingen... althans die kring, gaat het over tienduizend organisaties. Nou, ik, kan, ik kan me trouwens voorstellen dat er goede doelen zijn... Uh, uh, uh, die van bepaalde bedrijven geen geld willen hebben. Komt dat voor? Dat komt voor. Er zijn goede doelen die uh, ja, op geen enkele manier... geassocieerd willen worden met een uh, commercieel doel. Hè, of of, een, of een, uh, een commerciële operatie. Er zijn uh, andere goede doelen die daar, wat, uh, die daar wat, uh, ja, wat, wat anders mee omgaan. In die zin dat ze uh, bedrijven ook echt uitnodigen... om hun uh, organisatie te steunen. En dat is niet in de laatste plaats vanwege het feit dat ja, het moeilijk is om uh, met een goede kosten opbrengstverhouding die ook voor goede doelen organisaties van belang is... de steun van elke donateur te krijgen. Uh, want uh, je kan simpelweg geld geven. Je kan ook sponsoren. Dat komt ook vaker voor. Je kan sponsoren. Um, er zijn bedrijven die echt een, ja, dat heet dan een, een strategische relatie... een strategisch partnership met andere bedrijven aangaan. He, dus uh, het, het Wereld Natuurfonds is natuurlijk een bekend voorbeeld... wat met de Rabobank, wat met uh, de KLM uh, en ook Energiemaatschappij... Uh, een, een, een partnership he, is aangegaan. We hebben Oxfam Novib, wat met een, een Scandinavisch bedrijf... Wat in bosbouw zit en in hygiëneproducten, ja. onder meer Libressen. Uh, maar, maar ik hoor ook wel eens van bedrijven dat zij wel eens hun werknemers inzetten voor het goede doel. En dat zijn dan meestal voor uh, lokale zaken, bijvoorbeeld een speeltuintje. Ja, Je ziet tal van ontwikkelingen. Hè. De goede doelen um, die, die kunnen steun krijgen op verschillende manieren. Um, er zijn bedrijven uh, die kijken ook naar wat werknemers willen, of wat zij vinden dat hun werknemers aan de maatschappij moeten geven. En die zijn dan eerder bezig met het geven uh, van geld. Uh, of tenminste, die zijn dan eerder bezig met het, uh, het, het steunen van vrijwilligersprojecten. en ook hun werknemers vrijwilligerswerk laten doen. dan dat ze uh, een donatie doen in de sfeer van, uh, uh, van een bedrag in euro's. Gosse Bosma, directeur van de Organisatie voor Goede Doelen. Uh, moet ik goed zeggen, uh, VFI? VFI. Dank u wel voor de komst. Heel graag. Ja, we gaan wat nieuws proberen hier in Avondspits. Na elk weekende hoor ik wel van collega's allerlei leuke verhalen die ze hebben gehoord in het, in het, in het weekende. En die verhalen die komen dan meestal uit de kroeg, zo de redactievergadering in. En um, het leek ons leuk om op maandag voortaan zo'n verhaal uit te kiezen. En dan gaan we er wat dieper op in want misschien zit er wel nieuws in. Dit weekende hoorde WNL's Martine Verhoef iemand voorspellen... dat peesaandoeningen aandoeningen beroepsziekte nummer 1 worden in de toekomst. Nou, Martine, vertel. Ja, niemand die weet natuurlijk precies wat er uh, allemaal met je armen kan gebeuren... als je 40 jaar hebt gecomputerd. We doen het namelijk nou ja, met z'n allen ruim zo'n 30 jaar. Uh, en we kennen allemaal de problemen met RSI. Maar ik hoorde iemand vertellen... dat pezen spontaan kunnen afscheuren, alleen maar door het schrijven van te veel rapporten. <lacht> nou, dus dat uh, moesten we natuurlijk even onderzoeken. En uh, ik heb het voorgelegd aan orthopedisch chirurg Jan Verhaar van het Erasmus MC. Wij hebben op dit moment uh, niet de ervaring dat uh, heel veel uh, pezen van de handen spontaan scheuren... omdat mensen veel aan de computer zitten. Is het überhaupt mogelijk? Nou, er zijn uh, in de wereldliteratuur... waar medici af en toe in kijken... af en toe is een enkele voorbeeld genoemd. Maar dat zijn zeer grote uitzonderingen. Wat je wel eens ziet is overbelasting. We kennen dat wel als muisarm enzovoort. Dat betreft dan vooral de, de, de spier. Maar spontane peesrupturen... Uh, dat is echt uitermate zeldzaam. En wordt er onderzoek eigenlijk naar gedaan? Wat langdurig gebruik van die kleine spiertjes aan de hand... wat het eigenlijk doet uh, voor de werknemers? Uh, nou... Er wordt natuurlijk gekeken hoe vaak mensen met klachten bij de dokter daarvoor komen. En als dat heel frequent voorkomt, dan wordt er erg veel onderzoek naar gedaan. Maar omdat dit niet als een heel groot probleem gezien wordt wordt er, uh, voor zover mijn kennis reikt, ook niet uh, heel erg veel onderzoek naar gedaan. Dus we draaien het meestal om. We beginnen eerst bij of er een probleem is... en dan proberen we het onderzoek pas te beginnen. Chronische RSI voor de toekomst ziet u niet als een probleem? Ja, maar RSI is wat anders dan peesruptuur. Hè? RSI is uh, vooral pijn in de spieren uh, die uh, de pezen bedienen. En uh, dat is natuurlijk iets wat we veel frequenter zien. Maar uw vraag ging of pezen nou spontaan scheuren... Uh, vanaf de, de, de botjes bijvoorbeeld. Nou, dat, uh, dat is uitermate zeldzaam. En valt dus echt in de categorie de weekendroll. Pezen zijn daadwerkelijk is echt een heel ander probleem dan die, dan die RSI, begrijp ik? Pezen zijn natuurlijk de uiteinden van de spieren. Hè. De spier is, is de motor uh, van de beweging. En die komen dan vervolgens tot een soort touwtjes. En die touwtjes zitten weer vast aan de botjes. En die pezen, dat zijn hele st sterke structuren die veel krachten kunnen kunnen hebben en die normaal ook prachtig glijden in kokertjes zodat ze uh, goed soepel heen en weer bewegen en daar zit op dit moment uh, naar de kennis van nu niet het grote probleem. En een, um, om het helemaal, het hele plaatje helemaal rond te hebben, andere problemen met pezen door uh, computergebruik, ziet u dat meer? Nee, eigenlijk valt dat ook allemaal wel mee. De meeste mensen die op een stoel zitten scheuren bijvoorbeeld de nagiderspees ook niet. Dus dat, uh, dat valt allemaal reuze mee. Nou, deze weekendwijsheid die kan dus uh, de prullenbak in. Ja, je hebt zelf ook last van je spieren. Heb je te veel gemuist? Um, nee, ik heb het van een verkoudheid. Ah, ja, ja. dan moet je spieren aanspannen hè, als je hoest. Dank je wel, Martine Voel. Graag gedaan. Bijna aan het einde van deze aflevering van de Avondspits. Zometeen op deze zender het programma Kunststof. Daarin is Raymond van der Boogaert te gast... Onlangs verscheen zijn nieuwe boek "Mijn lieve ouders". Dat is een journalistiek verslag van het levenseinde van zijn eigen ouders. En morgenavond is WNL terug op Radio 1 met ons programma Avondspits. Wat ons betreft dus tot dan en een hele fijne avond. WNL. Lunt in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak. De hele maand augustus in Argos. Met zaterdag Pieter Klein van RTL Nieuws. Donner leeft op een andere planeet. Hij maakt zijn reputatie waar als regent. Het is te gek om los te lopen en er moet actie komen. En ik roep alle journalisten en alle politici op om iets te gaan ondernemen. Want we hebben meer openbaarheid nodig en niet minder. Luizen in de Pels. Zaterdag in Aarhus. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kom naar de Boekenmarkt van Nederland. Zondag 7 augustus in de historische binnenstad van Deventer. Kijk voor meer informatie op deventerboekenmarkt.nl Goeiedag!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 Tot en met 7 augustus is de A20 tussen het plein en Kleinpolderplein afgesloten. Als u niet ja, op het strand zit... En Costa del jongens, Sol jongens, echt kapper nou! Als u dus gewoon in het land bent, kijk dan even op vana naar beternl Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Radio 1.